Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Over anderhalf uur komen ministers en deskundigen weer bij elkaar in het katshuis. Ze gaan overleggen over de coronacrisis en over de maatregelen die nu tot half maart gelden, zegt verslaggever Roel Bolzius. Zeker is dat een groot deel van die maatregelen zal worden verlengd. Wat dat betekent voor de avondklok en of er toch kleine versoepelingen mogelijk zijn, is nog niet duidelijk. Eerder deze week zei het demissionair kabinet al dat ze niet verwachten dat er meer versoepelingen mogelijk zijn. Maandag houden ze weer een coronapersco, dan weten we meer. De evenementenbranche hoopt dat alles vanaf 1 juli weer zo snel mogelijk normaal is. De branche noemt dat logisch, omdat minister De Jonge verwacht dat dan iedereen in Nederland tenminste één prik heeft gekregen. Inmiddels wordt er volop geëxperimenteerd met coronaproef evenementen. De politie heeft drie mannen opgepakt die ervan worden verdacht een vrachtwagen met daarin een slapende chauffeur in brand te hebben gestoken. De brand was in augustus vorig jaar al, maar de politie vond de verdachte pas na maanden onderzoek. De chauffeur raakte bij de brand zwaar gewond en lag een tijd in coma. Voorkeurstemmen zouden meer waar moeten zijn, vindt, vindt minister Ollongren. Die werkt aan een wetvoorstel dat dat moet regelen. Moet ervoor zorgen dat er meer mensen die niet uit de Randstad komen in de Tweede Kamer kunnen komen. 62% van de kandidaten die op de kieslijst voor de aankomende verkiezingen staat komt uit de Randstad. En vooral Drenthe, Friesland, Brabant en Limburg zijn minder vertegenwoordigd. En dat maakt uit, zegt dit CDA-Kamerlid uit Limburg. Want hij moet er hard voor werken om ook dingen in de provincies voor te ...voor elkaar te krijgen, zegt hij. Als er stil is dat te gek voor woorden dat dat nog niet geregeld is. En daar moet je echt uh, de daadkracht vanuit de regio... ...de vol, volhoudendheid vanuit de regio... ...moet je echt continu inbrengen in Den Haag. Want het is niet alleen maar de Noord-Zuidlijn doortrekken. Daar moeten we het ook over hebben. Het weer in het zuiden schijnt al flink de zon. In het noorden kan er vanmiddag nog een buitje vallen. Maar verder blijft het droog. Het wordt zo'n 6 graden. ZFM, verkeersafdate.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 van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee... ...op een reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening worden we natuurlijk onze herkenningsmelodie... ...die was van Louis Davis met Weetje nog wel Oudje. Een opname 1928... Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik bedank daarvoor nog even Koordraaier voor het beschikbaar stellen. Wederom, elk, zoals elke week, stelt hij al deze mooie muziek beschikbaar voor dit programma. Waar wij heel erg blij mee zijn. En ik denk u ook. Het komende uur mooie muziek. Onder andere de volgende artiest is...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 Nee, in de jaren 20 en 30 succes als zanger van licht sentimentele teksten. Meestal van de hand van uh, Ferry van Delden en Jacques van Tol. En behalve artiest was hij ook eigenaar van een aantal Haagse platenzaken. Het ging derby financieel dan ook voor de wind. Wat goed uitkomt dat hij vanaf het begin, midden van de jaren 30... zowel zijn echtgenoot als zijn minares Terry Schaan moest ontmoeten. U hoort hem nu, Willy Durby, met Als het Zondag is. In het tweede staand zijn zo staat er geschreven: Zult zij brood verdienen, vrouw en man? Vandaar is het zo het heel ontbleven. Al dit we op een rookje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. De wordt, heeft een die heeft geen minuutje vrij. De tronk bij Klaveren Jassen, een derde hond deed tot de loterij. Hele de week is een gedraad, is de mens eruit klaar, maar al het zondag is, voelt elk dit vrij en blij. Zetten wij al de zorg, van heel de week opzij. Wij gaan naar buiten dan, naar zee of heide. Zondagse zonneschijn, brengt de festijn. Ja als het zondag is, arbeid arbeidsverrusteert weer. Dan trekt er iedereen, zijn zondagse gezicht. Van school, fabriek, door, we blijden. Volen vrij en fris, wanneer het zondag is.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 Daarvoor betaal ik met dagelijks groen en paard. Dove draaier draait met zwiet. elke dag hetzelfde lied. Maar als het zondag is, voelt elk zich vrij en blij. Zetten wij al de zorg, van heel de week op zee. Wij gaan naar buiten dan, naar de zee of heide. Zondag, de zonneschijn, brengt een festijn. Ja, als het zondag is, arbeid voor restjes weg, Dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zijn we blijder. Voelen ook vrije vrees wanneer het zondag is. Ik heb een tante Mero iedereen dom, speelt ze thuis op haar harmonica, is heel de buurt ervan vol. S morgens aan dan, begin ze al nou met de melksinfonie. Maar zodra onze melkboer komt, zit ze er op de knie. En dan, is heus geen grap, zingen ze samen onder op de trap. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen lach me en krik, maar ze speelt van je vee. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen die me en krik, maar ze speelt van je vee.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 De kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La Bohème en al de slaaters uit, Victoria en haar huzaar. Tosca, Marta en wat niet meer, Baljas en de troubadour. Lohem, vriend Faust en vermaakt zich zeer met de dichter en boer. Kroes, douwer en smit, ligt alles flauw dan wordt tante pas wit. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, men klappen en klinken, maar ze speelt van je vee. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica.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 Ik weet niets van muziek, mensen klappen en kriek, maar ze speelt van je be. La la la la la la Maar al dat piekere brengt in de misère. Brengt in de misère. Ach, bier zijn. Is niet zo kwaad. lang niet zo kwaad. Oh, bravo, piekere. Oh, bravo, bravo. Dan is hij wel bravo. La la la la la la la. La la la la la la la. Alle dode feestjes bak met dat de ka. En me al me crazy wat in Amerika. Lamerika, lamerika, lamerika.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 Kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja. Anders wordt het een drama. Een bloed drama. drama. biertje. Maak je niet kwam, maak je niet kwam. G eerst even eten. Ik heb direk eens Ik ga met de meisje. Die lief het heet Betty. Eerst nemen we Fino En hij zit al En we gaan naar de kino. En we horen een kan op ween een café met een oude piano links om um de hoek. Bij het meer van u gaan door ga ik dan heen met die lieverd alleen En de roep erin. Hé, hey, Vicaro, Vicaro, Vicaro, Carro, Fi Carro. Viegeren, viegeren, viegeren, viegeren, Poes, poes, poes, poes, Moet je melk pus. poes. Je de deur uit waar is mijn mes. Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat. Ik Figaro hier, ik Figaro daar, ik Figaro zus. ik Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toet en laat je niet vallen, Leg voor je dop en als je hem niet opraapt laat je maar liggen. Dan moet je maar weten wat er van komt. Bravo, Bifissimo, bravo, Bifissimo, bravo, Bifissimo, put them in Fisimo, put them in Ferry put them in nature, put them in La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, me singen, see me springen, hoor me singen, we're doing this now. ...artiest in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. U hoorde Tom Manders, als zijn Elias Doris met de, de Figaro per Parodie. En daarvoor hoorde u Lubandi met mijn tante Veronica, die speelt harmonica. En de volgende artiest is uh, Gerard de Vries, Elias Kauber Gerard. Werd vooral bekend om zijn... Uh, Orlando muziek, waarmee hij in de jaren 60 van de 20e eeuw enkele grote hits scoorde. Bekende hits van hem zijn het uh, Spel Kaarten, 1965. En Giddy Up Giddyupko, uit uh, 1966. En veel van zijn nummers hebben het leven als vrachtwagenchauffeur als onderwerp. Onder meer Giriupko. Up Go en Terry Beer zijn hier voorbeelden van. Vaak zijn het vertalingen van liedjes van de populaire Amerikaanse zanger Red Sovin. Opvallend is dat de vertaalde nummers van de Vries niet rijmen. Terwijl die van Sovin dat wel doet. De hits over het leven als vrachtwagenchauffeur zijn in de regel verhalend. En de nummers van de Vries hebben een uh, vaak moraliserende ondertoon. U hoort hem nu, Gerard de Vries, Elias Cowboy Gerard en de Rode Ridders met een spel kaarten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 Best plus Gebleven, ze is nu 18 jaar. De jongen is gekomen en hij hoort veel van haar. Doch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg content. Steeds als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment: Ik wil klappen, lappen. Tegen Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op rij. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60. En de jaren 70 Wat het alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En het Nederlandse Jazzarchief heeft vele cd's uitgebracht. Uh, met muziek van de volgende artiesten die we zo meteen gaan draaien. Handgeschreven arrangement en gedrukte uitgaven van het repertoire. van deze band maakte deel uit van de omroepmuziekcollectie van de voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep. En de bladmuziektitels zijn te vinden op muziekschatten.nl. Het gros digitaal, beschikbaar. In de roman avonden van Gerard Reven figureerden ze als de zwervers in deze passage. Ik heb het over de Ramblers. U hoort ze nu met Vrijgezellenlied.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem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 Maar van eenmaal wenden maak je niet meer kwaad. En ach, zo'n bankbiljet geeft ook niet enkel pret. Mens erger je niet paars, lapt aan je laas. Geen geld en toch geen zorgen, want wat komt er daarop aan? Vandaag is nog niet morgen, morgen zal het ook wel gaan.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 Zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn. Geen geld en wat geen zorgen, dan was is het leven fijn, fijn, fijn. U luistert nog steeds naar Zandvoort. En Zandvoort, dan horen ze juist muziek van uh, Eddie Meink met Geen Geld en Toch Geen Zorgen. En daarvoor hoorde u Tante Leem met oh Johnny. Zandvoort, de volgende artiest. Misschien kent u hem als uh, barkeeper Lucas Blijschap in... Uh, Serie die 1969 start, ik meen in oktober 1969... Het schaap met de vijf poten, nou speelde hij de barkeeper... En dat deed hij samen met uh, Adele Bloemendaal en Piet Reumer. En de serie kende een groot succes bij het publiek... maar stopte na acht afleveringen. Onder andere weg problemen achter de schermen... tussen de schrijver en de producent. En de bekende klassiekers van deze serie... waren de bennen op de wereld om elkaar te helpen. niet waar? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan... en het zal je kind maar wezen. En je hoort hem nu Leenjongewaard. We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. Vriendschap, liefde, broederschap... komen nader, stap voor stap. ja.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 Dan moet ge wel bedenken welke vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken. En we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. In de plaats van hart en neid, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte.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 De te zagen, het weer is goed, maar de mensen deugen niet, hei, hei, ha, ha. Zie ik de mensen lopen, dan ben ik stom verbaasd. Ze vallen en ze vliegen, ze hebben altijd haast. Genieten van het leven, dat is er niet meer bij. Ik tijd hier voor een praatje, ze rennen hier voorbij. Dan kijk ik naar de lucht en denk dan met een zucht het weer is. Goed, maar de mensen durgen niet. Hey hey, ha ha. De een wil wel, maar de andere wil weer niet. Hey hey, ha ha. Het is marijten en mariaren en iedereen. Die lopen zagen, het weer is goed, maar de mensen deugen niet. Hey, hey. Ha, ha, Ze willen alles hebben, de mensen zijn verwend. Ze willen alles kopen, al hebben ze geen cent. Ze kunnen niet vertrouwen wat ook een ander doet. De mopperen en klagen, al gaat het nog zo goed, dan kijk ik naar de lucht en denk dan met een zucht. Het weer is goed, maar de mensen deugen niet. Hey hey, ha, ha. De een wil wel, maar de andere weer niet. Hey hey, ha, ha. Het is maar jachten en maar jagen. en iedereen die lopen zagen, het weer is goed, maar de mensen teugen niet. Hey, hey, ha ha. Uh. Uh. Ik heb het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 hem Zandvoort, lokaal omroep uit de balplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met u de volgende zanger. Hij maakte de naam door het in 1958... met de toen 14-jarige Oetse Verschoor opgenomen lied... De Zuiderzee beladen. Die werd geschreven door Willy van Hemert. Daarnaast nam hij ook duetten op met Heintje Davids. Waaronder Omdat ik zoveel van je hou... Verder bevatten zijn platen hoofdzakelijk Joodse liederen... en veel klassiekers als Shelly met een roomijskar. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in een verzorgingsthuis in Amstelhof... tegenwoordig de huisvesting van het Hermitage Amsterdam. Maar hij af en toe werd opgezocht door fans... en bijna vergeten door het groot publiek genoten van de aandacht voor zijn persoon. We hebben het over Sylvijn Poons. We wordt hem nu samen met Heintje Davids met Omdat ik zoveel van je hou. Jij bent niet mooi, je bent geen nou, knappe vrouw. Vagels zijn voortdurend in de rang, Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo veel van je hou. Al ah, denk je ook een beetje vreemd, verras, toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik van een ander nooit iets weten.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 En doe je niet mee aan de slanke lijn? Toch wil ik van geen andere weten, omdat ik zo ver van je hou. Al heb je de ongeschoren aangesnoept, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet, ik wil je voor geen ander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 Al liet je mij op was in de kou? hij sloeg je vaak een beide ogen blank. Toch kan slechtmaar, hij ons scheiden, omdat ik zo ver van je ha. Ach, wat een tijd was dat he. Onvergetelijk.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 Slecht maar, hij kon scheiden, omdat ik zo vervangen Geliefde, van de leer.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras.